Het weer. Het is een vrij heldere nacht. Minima rond 11 graden. Overdag vrij zonnig. Door 23 graden aan zee. Tot 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, is Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het derde uur van onze uitzending. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. Tegen die tijd landen we in het goede gezelschap... van krassenknaar Donald de Marcas in het zonnige eerste weekend van mei. Het uur daarvoor ruim baan voor Lenny Koer. en in dit uur Hans Boskamp. Wanneer ik het zo allemaal bij elkaar optel... dan moet ik zeggen een zeer creatief verrijkend gezelschapje... Hans hadden we eigenlijk nog wel een beetje willen uitstellen... want de aanleiding van deze aflevering van De Duvel is Oud... is het overlijden van de acteur eerder dit jaar op 22 maart. Zijn geboortedag was de datum van vandaag, 7 mei, in 1932. Dus hij zou 79 jaar geworden zijn. De Duvel is Oud, dus een thema-uitzending over ouder worden, ouderdom en de positie van ouderen in onze samenleving. In dit geval een uitzending daterend van september 1990. Joop Landré is de gastheer en ontvangt Hans Boskamp. Voetballer, acteur, zanger. Hij ontwikkelde zich in de loop der jaren tot veelzijdig talent op het veld, de bühne en de televisie. Hij vertelt in deze bijdrage van De Tros over zijn loopbaan. en zijn CD met liederen uit verschillende musicals. We gaan terug naar 1990. Luistert u naar De Duvel Is Oud. Goedemorgen, dames en heren, luisteraars in Nederland en in België. Vandaag hebben we één gast. En dat is een zeer veelzijdige gast. Hij deed werkelijk van alles en nog wat in zijn carrière. Zanger, acteur, producent van theaterprogramma's... profvoetballer, spreekstalmeester, clown in de circus... zoon van een beroemde vader... En hun naam is voor altijd verbonden aan het beroemde toneelstuk Potash en Perlemoer. En hij heeft deze maand een cd het licht doen zien. Voor ons alle reden om te praten met Hans Boskamp. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Dat doen we altijd expres, dat iedereen hoort dat het een directe uitzending is. Die cd, die ik dus net heb uitgebracht, die noem je zelf... Ja, ik, ik kan niet goed uitspreken. Angeyidl, zeg ik dat goed. Angeyidl. Ja, Angeyidl is een eigen woordje. Wat mij, bedoel eigenlijk. je ermee? Nou, op, het is een musical LP, maar er staan nogal wat jiddische uh, oh. wat, wat stukken op. Er staat een uh, staat uiteraard staan er uh, uh, wat stukken op uit Fiddler on the Roof aan de TFK, waar ik dus uh, hele fijne herinneringen aan heb. Maar er staat ook een nummer van Leo Foel bijvoorbeeld op. Er staat een nummer uit een musical en dat heet Shalom. Er staat een nummer op wat, ik, wat speciaal voor mij geschreven heeft, heeft. Het heet Israël. Maar voor de rest staan er ook nummers op uit andere musicals... uit Le Miserable of Le Cais ou En ja, ik noem dat altijd een beetje ankerjiddeld... omdat ik mijn, mijn, in mijn programma ook veel jiddische liedjes zing. Juist. Want jij zegt op de hoes van die cd iets over je zanger zijn. Kun je dat even herhalen? Want ik weet dat nog wel, maar de luisteraars weten dat. Nou, op die hoest staat dus dat de meeste mensen weten dat ik een acteur ben. Ja. Sommigen die eh, denken dat ik een acteur ben die zingt, maar eigenlijk ben ik een zanger die acteert. Hè? En dat eh, komt namelijk zo omdat in mijn carrière ben ik eigenlijk begonnen met zingen. En ik ben toen in het theaterwereld verzeild geraakt. Heb wel eens wat musical gedaan. Maar over het algemeen heb ik toch meer geacteerd dan gezongen. En ik wil me dus nu altijd... Uh, weer moet er iets nieuws gebeuren? Ik heb nu een beetje weer op dat zanger, zingen, zingen gestort. En uh, dat bevalt me heel erg goed. Want jij hebt nog... Uh, dat las ik in een van de artikelen over jou... In het voorprogramma van Jacques Brel gestaan, hè? Ja. Wanneer was dat? Dat was dat? in de begin 60e jaren. Was dat. Toen zaak uh, dus net uh, erg groot begon te worden. En via Ernst van Altena heb ik hem leren kennen. Die vertaalde zijn ja, liedjes het in het die... Nederlands. Ja. En uh, toen hoorde hij mij zingen. Toen zong ik een paar Franse liedjes. En toen heb ik in zijn voorprogramma gezongen. Als Vedette Amerikaan. Dat is het laatste nummer voor de pauze. Nou, dat is natuurlijk een hele eer geweest. Ja, ik heb ook ontzettend veel van hem geleerd. Afgezien dat het een fantastisch artiest was was er ook een zeer emabele man. Ja. En we zijn goed bevriend geworden. En ik stond, elke avond stond ik met, eh, met open oren en open ogen... te kijken achter de coulissen als hij bezig was. En hij zei ook altijd tegen mij... Hij zei, luister, een, een liedje zingen is niet zomaar iets. De eerste plaats moet je geloven in wat je zingt. Maar in de tweede plaats is het zo dat een, een, een lied... is eigenlijk een toneelstuk van drie minuten. Dat is één boog. En... Daarom vind ik ook het heel belangrijk dat je als, je, als je een lied zingt... dat je van de tekst uitgaat. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is tegenwoordig wel eens anders, maar uh, daar zullen we het nu niet over ja. hebben uiteraard. Uh, hoe oud was jij toen? Een gemene vraag, want dan weten ze dus allemaal In waar ik nou In 1960 was ik dus... Uh, 1960, ik ben van 32, hè? Juist. Als jij er maar 28 was, ik ja, 28 was het. ja, dan ben je dus nu 58. Ik ben 58 nu. Ja, dat is geen geheim. Nee, helemaal niet. Ik, ben de, ik voel me... Dus kijk, het is altijd zo... Mijn vader zei altijd... Le qui compte. He, het is zo, je voelt je net zo oud he, als, als, de, je als je bent. Ja. En er zijn mensen van 70 die zijn jong. En er zijn mensen van 30 die zijn oud. Ja. En als je dus het geluk hebt dat je gezond blijft... dan, uh, nou, dan moet je gewoon doorgaan. He. En mijn vader was 85. Toen speelde hij nog Potus en Perdemoer. Hoe oud is jouw vader ook weer geworden? 87. 87, ja. He. Verder komen we straks natuurlijk ja. nog op. Dat is duidelijk in deze uitzending. Begrijpt u, als je Hans Boskamp als gast hebt... dat je natuurlijk ook over Potash en moet kijken. kijkt. Muzikaal, met jouw cd... en uh, die is in de handel te krijgen, dat weet iedereen nu... is uh, onze eigen Bert Stoots, met zijn trio. Bert is uh, de man die altijd ons begeleidt op de piano. Die is voor jou heel belangrijk geweest, hè, voor die plaat? Bijzonder. In de eerste plaats heb ik samen met Bert het repertoire uitgezocht... Hij heeft de arrangementen gemaakt. Hij heeft de productie gedaan. Hij heeft het orkest samengesteld. Het was een groot orkest. Waren er waren dus 24 man. Zo. Met, eh, lekker met echte violen erbij. Dus ja. niet violen op een synthesizer. Nee. Uh, hij, met een koor erbij. Met de jodi singers erbij. En uh, het is een hele mooie verzorgde productie geworden. En dat heb ik voor een groot gedeelte aan mijn goede vriend Bert Stoots te danken. Nou, ik ben blij dat je dat zegt. Want uh, wij werken ook altijd even plezierig met hem. En talloze van onze luisteraars hebben hem ook als ze een uitzending hebben waar het publiek bij aanwezig kan zijn... hem ook gezien en gehoord. Uh, luisteraars, dan gaan we nu eerst draaien een beroemd nummer... van een van onze gasten van vorig jaar. U herinnert zich, dacht, misschien toen hebben wij Leo Voelt hier in de studio gehad. En dat beroemde nummer, dat is Woyen, sorry, Geen. Oftewel, we ik eigenlijk naartoe. En Hans Boskamp, die zingt dat voor u... Als er wohim Wie kennt den Pferden meer? Als wohin wohim soll i verschlossen jede Tier. Zie je op links, zie je op rechts. Ah, da in jeder land. Als er wohim Geesten nicht bleiben stein, hier wo wo wo wo wo, wo ich das dort dahin soll die gehen helfen bei das Land, dort dahin soll ich gehen. Die Brüder geben mir die Hand, ah, nicht mehr links, nicht mehr rechts. No right thy comfort game it mud then yet the shriet, yet the driet had gekost jides blitz, yo bovo is nas Now I know where to go Where my folks proudly stay Let me go, let me go to that precious promised land and no more left no more right just live your head and see the light. for I'm proud can't you see no more wandering for me for at last I am free la la la la la la la Hans, ik weet het een bijzonder mooi nummer. Het klinkt ja. misschien een beetje goedkoop... maar alleen voor dit nummer zou je die cd al kopen. Prachtig nummer, heen, sorry, geen... Gezongen, luisteraars, door Hans Boskamp... met een heel fraai orkest onder leiding van Bert Stoot. Uh, jij bent eigenlijk, laat ik het zo maar zeggen... achter de coulissen geboren, He? Wat deed jouw vader? Weer een vraag die ik helemaal niet moet stellen... want ik heb je vader natuurlijk heel goed gekend, maar ik vraag dat voor de luisteraars. Wat deed jouw vader voor de oorlog? Ja, hij heeft ook uiteraard toneel gespeeld, ook wel blij spelen... maar de hoofdzaak was toch operette. En hij had zijn eigen operettegezelschap samen met Octave van En ja. Dat was in de dertige jaren, dat was dus zeg maar de periode tussen 1929 en 1940 tot aan het bombardement toe. En dat was een hele, kan ik me nog heel goed herinneren... een hele drukke tijd, want uh, het was de crisistijd. En uh, mensen die zochten toch vertier. Ja. En die gingen dan, ja, heel Rotterdam... want het ging dus elke maand, zeg maar, na zo'n operette toe. Want elke drie weken hadden ze een, een, een nieuwe operette. Want ze hadden natuurlijk een beperkt publiek, dus ze moesten steeds vernieuwen. En dat wilde dus zeggen dat ze op zaterdagavond première hadden. Zondags waren er altijd drie voorstellingen, twee matinees. Twee in de middenhoud. En dan smaandag begonnen ze weer te repeteren voor de volgende operette overdag en s avonds spelen. En na drie weken hadden ze weer een première. En dat ging jaren zo door. Ja, dat is goed dat de mensen dat zich nog eens realiseren. Hoe hard er toen, en ik wil niet zeggen ook nu niet, maar hoe hard er toen gewerkt werd. Ja, welke mensen uit die tijd herinner jij je nou nog? Ach, er er zo, ik was toen een jongetje natuurlijk, ik was ja. acht jaar in 1940. Maar ik kan me nog heel goed herinneren dat ik heel stiekem boven... De, na de voorstelling bracht mijn vader wel eens zijn collega's mee naar huis. Want wij woonden dus in Schiebroek, dat is even buiten Rotterdam. Ja. En, uh, ja. Ja, en dan zat ik als jongetje heel stiekem op de trap te luisteren. Dan ja. kwam ik mijn bed ja. uit... En, uh, en dan werd ik wel eens naar beneden gehaald. Dat kreeg ik op het donder natuurlijk, terwijl ik op die trap zat. Maar daar was ja, uh, grote namen uit die tijd. Vinde Lamar, en Emmy Arbus, en, uh, Johannes Heesters, uh, ja. uh, Beppie de Vries. Uh, en dat waren corriveën. Ja. Die namen zijn natuurlijk voor onze luisteraars bekende. Nou heb ik zelf de meest schitterende herinneringen aan jouw vader en aan Van Aerschot, Boskamp en Van Aerschot. dat was een soort woord energie in uh, Tivoli in Rotterdam. Ja. Mijn eigen vader, die een uh, zeer serieuze, ernstige componiste muziekrestcent was, vond niets heerlijker dan naar een operette van Boskamp en Van Aerschot te gaan. Ook net wat je zegt, vertier, lachen. Ik herinner me daar altijd één ding. Jouw vader moest, want in een operette komt altijd een prins voor je. Dat, dat zijn er prinsen in een operette. Ja, altijd, hè. En die man, daar moest je doorluchtige hoogheid tegen zeggen. En daar kwam jouw vader dan niet uit. Die zei dan doorgeheide hooglucht, doorgehoogde heilucht. Enfin, dat was een giller natuurlijk altijd. Ja, want hij speelde altijd de boefo, hè. Dus ja. altijd had de komische ja. rol. Ja. Wij zeggen dat nog wel eens doorgeheide hooglucht. Ja. Is ja. Die onzin woorden. Uh, jij uh, ging na de oorlog naar het gymnasium. En je voetbalde. Ah hebben we weer een nieuw onderwerp. Je voetbalde vanaf je zeventiende in het eerste elftal van Ajax. Ja, ik was vrij jong toen ik kwam. Ja, je, je, je vader heeft dus gezegd... als je acteur wordt, breek ik je benen. Nou, ik krijg, het was het volgende namelijk. Nou, ik zat op het gymnasium en we hadden een leraar daar. Dat was Arnold Saalborn, de broer van Louis Saalborn. En uh, dat was onze leraar Nederlands daar op Barleyus. En die, uh, heeft, uh, die had een enorme impact. En die heeft die, al die leerlingen heeft hij zo... Theater minded gemaakt. Hè? Dat wij speelden bijvoorbeeld in de vierde klas, speelde Medea in de stad Schouwburg met school onder regie van Arnold Saalborn. En eh, er zijn ook heel wat eh, collega's van het balletsgymnasium afgekomen die later aan het toneel gegaan zijn. In mijn klas bijvoorbeeld, er zat dus eh, eh, Annemarie Prins, eh, Femke Boersma, eh, Nico Knapper. Uh, Het zijn uh, allemaal mensen die toch... Dat is wonderlijk van leraren Nederlands, dat hoor je meer hoor. Ja. Want mijn zoon was op school in, uh, in Haarlem, dat was ook zo'n leren in Nederland, die vreselijk veel ook deed aan het toneel, ook met schoolvoorstellingen. Ja. Nou, mijn zoon is ook acteur geworden. Ja, ja en bij mij was het uh, natuurlijk niet zo verwonderlijk, omdat ik dus uit, uit dat nest kwam. Maar die andere kinderen, die kwamen dus uit, uit hele andere families vandaan. Maar goed, ik zat op school, en ik voetbalde, en mijn vader was een enorme fan van het voetballen ook. En toen ik uh, eindexamen gedaan, toen wou ik dus naar de toneelschool. En toen zei mijn vader, nou, als je dat doet, dan breek ik je benen. Jij gaat nooit aan het toneel. Ga jij maar rechten studeren? <lacht> En, uh, en een internationale bankopleiding heb ik toen gedaan. Maar uh, later heeft hij me bekend toen ik toch aan het toneel ging. Toen ik 28 was. En ik heb later heb ik samen met hem nog ook gespeeld. En daar komen we straks op terug. Ja. Toen zei hij. hij, zei, ja, hij zei, ik zal het je nu wel eerlijk vertellen. Hij zei ik vind het heel fijn hoor dat je toch ook in dit vak gegaan bent. Maar ik was zo trots op je als voetballer. Dat ik wist zeker dat als je dus naar die toneelschool was gegaan. Was het voetbal afgelopen geweest. En nu heb je tenminste nog acht jaar gevoetbald. Zee, jij spit, ik moet het helaas aansnijden. Wij zijn het op één ding vast niet eens. Want jij bent natuurlijk geboren, het. ziet. Mm. En dat ben ik niet. Het haar maar zetje. hoe komt het nou dat iemand uit Rotterda in Rotterdam geboren... en in Heemstede gewoond die En niet al die van Feyenoord is. Uh, nou ja, of Ajax, of Feyenoord, of RCH voor mijn part. Ja, ja, ik... Maar dan uh, een PSV. Er. Hoe kan Kijk, dat nou? Heel makkelijk uitleggen. Ik ben in 1939 ben ik naar Eindhoven gegaan. Daar ben ik bij Philips in dienst ah. gekomen. En mijn kinderen zijn beide in Eindhoven geboren. Ah. En ik ben na Frits Philips de oudste supporter van PSV. Dan nou, ben ik... ik al 51 jaar maar Ik heb niks tegen PSV, vind ik een prachtige club, vind oh, ik het Oh, gelukkig dan maar. Maar in, diep in mijn... Ja, ik, heb, ik zeg altijd, ik heb een rood-wit hart, een beetje. Een, hoewel ik toch ook een DWS-gevoetbeeld heb. Maar, uh, eh, DWS-A. Maar, uh, Ja, ik heb een rood-wit hart, maar je zou ook kunnen zeggen... Ja, rood-wit is ook PSV, natuurlijk. Hè. Dat is ook PSV. Wie speelde FN? er in jouw aaiers? Nou, in mijn in beginperiode, het, uh, ik kwam in het elftal... er stond Gerrit Keijzer in de kool. Want dan had je het beroemde uh, backduo dat was Pottharst en Van der Linden. En ja. Van der Linden die ging dus naar een andere club... en ik ben de opvolger van Van der Linden, werd ik. En dat was Pottharst en Boskamp... En eh, dat, in, de, werd in de volksmond werd het trouw al potharst en perlemoer natuurlijk ja, met vader. Goedemorgen, ja. Potharst. Nou en er zat verder in Cor van der Hoeven, eh, Cor van der Hart, Joop Stoffelen, Guus Dregen, Geetje van Dijk, Rinus Michels, Kornendorffer en Fischer. Rinus was ja, mijn slaapie altijd. Dat was jouw slaapie. Ja. Was hij toen ook al de generaal? Nou, eh, hij was ja. Nou, Rinus is ontzettend veranderd in zoverre dat uh, hij is altijd uh, hij was wel serieus en zo, maar het was dus toch een, uh, ja, een man die dus uh, wel wist hoe hij de boel moest van maken. Wij zongen namelijk in bad altijd met z'n tweeën, want je had zo'n groot bad bij Ajax. En dan zaten we na de training zaten we met al die kerels zaten we in zo'n bad, moest je gaan zitten. En dan moesten Rines en ik altijd uh, duet uit de Parelvissers met z'n tweeën zingen voor de jongens. Dat deden we in bad altijd. Alles is goed opnemen. Het zou nou gouden succes geworden zijn misschien. ja. Jij bent dus, nee niet dus, maar jij bent wel de meest geselecteerde reserve van het Nederlands elftal. Ja. Ik, Joop Hiele haalt je misschien nog in. Ja, die haalt me waarschijnlijk wel in, maar ik heb dus een absoluut record als, als veldspeler. Ik, ben, ik heb acht keer in het Nederlands elftal gespeeld, maar ik ben 48 keer reserve geweest. En nooit ingevallen ook. Want in die tijd had je nog geen wisselspelers, dan mocht je alleen maar als reserve het veld in... als dus een andere speler geblesseerd was. En uh, uh, dus wisselen, dat was helemaal. Mijn, mijn concurrenten in het Nederlands, waren Kuis en Wiersma. Die stonden dus toen te bekken. En die waren ja ik had toch. Ik was een beetje, hoe zou ik dat zeggen? Uh, een beetje galleryplay. Ik was een beetje een beetje, ik had een beetje showbusiness in mijn voetbal. Ik nam risico als bek, en dat mocht niet. En, Kuis, die, was, uh, die, was, die, ja, die ging balletje over de zijlijn en die was... Uh, die was betrouw, degelijker. Degelijker, laat ik het zo Vervelender, maar degelijker. Nou ja, als voetballer was hij echt degelijk gewoon. Ja. En Erik Schwartz, dat was toen onze ja. trainer. Schwartz, en die zei altijd mij, die praatte dus een beetje gebrekkig Nederlandse, Duits. Dat was een Roemeen. En die zei altijd tegen mij... Doe, trotel, doe biste kan voersballen, doe een schouwspeler. Ja. En daar heeft hij wel gelijk in gekregen. Dus. Ja, ik wou net zeggen, eind 50 jaar kom jij dan ook in contact... Uh, met een serieuze toneel. Ja. Niet? En dan moet je kiezen. Ja. Want ik, uh, ik, ik, ik werkte toen als. Ja. Uh, ik mocht een brief opbrengen. Je begint dus. Uh, bij de Nederlandse Comedie. Ja. En. Uh, het gebeurde wel eens dat ik smiddags, dus dan in het Feyenoordstadion moest voetballen. En dan een tik tegen mijn knieker of mijn enkel of een blauw oog. En dan moest ik s'avonds op. Dus op een gegeven moment zei Han Bens van den Berg... dat was de directeur en de regisseur meestal van de stukken waar ik in speelde... die zei Ja, je moet nu een keuze maken. Of voetballen, of aan het toneel. En toen ben ik uitgeschreven met voetballen. Ja, en daar heb je toch wel iets aan overgehouden, dat voetballen. Want... Ziet, uh, ze vertelde me dat en ik zei: uh, Kan ik dat vertellen? Toen zei ze mm. je hebt hier niks geobezwaard. Je hebt nog wel eens een hele ernstige blessure aan je kopje gehad. Dit. Ja, mijn, uh, mijn linker oogkas is van zilver. Ik heb dat uh, ooit eens is, is een ongeluk geweest, uh, twee hoofden tegen elkaar, met de Toenaar van MVV. En toen was mijn hele oogkas uh, verbrijzeld En uh, dat is op een keurige manier door professor Jonkees in Amsterdam weer in elkaar gezet. En zes ja, je... weken daarna voetbalde ik weer. Je ziet er ook niks van natuurlijk. Ja, ze is het keurig gemaakt. Je hebt er ook geen last meer van? Nooit. Nooit no. last van. Dat is natuurlijk ideaal. Want blessures schijnen tegenwoordig een, een must te zijn. Je houdt je ja, ik heb vast... veel blessures gehad. Maar dat heeft iedere voetballer natuurlijk. Maar uh, daar leer je mee leven. Ja, ja. Uh, dus ik mag aannemen dat jij het voetbal nog steeds volgt. Ja, ik uh, volg het maar nooit... Haast meer lijfelijk. Ik moet in zoverre lijfelijk dat ik weinig naar het voetbal toe ga. Ik, eh, ik volg alles op televisie en op radio. En ik ben helemaal een freak op sportgebeuren. Want uh, mijn vrouw Tini wordt er wel eens gek van. Want ik zit altijd met de schakelen op Eurosport. Ja, die kunnen wel elkaar uh, de hand geven, uh, heb ik ook. En uh, dus ja, het is zelfs zo dat ik ja. word af en toe wel eens verbannen naar de slaapkamer. Naar het kleine televisietje. Precies, tweede televisietje. En dan kan je rustig. Gisteravond bijvoorbeeld heb ik naar het boksen gekeken. Ja. Ik denk, hé, lekker boksen. Ja, bang, was binnen, bang. binnen twee minuten was het gebeurd. Eerste ronde nog aan. Eerste ronde nog aan. Ja. Dus toen ben ik, ja, toen ben ik maar heel even in de slaapkamer geweest. <laughs> Eén minuut uh, sport in de slaapkamer ja. dat was dat. Maar goed, eh, nogmaals, ik ga dus. Eh, lijfelijk ga ik dus niet meer naartoe. Ik, dat, dat komt, ik was dus een aantal jaar uitgenodigd door Harmsen. Die was toen nog voorzitter bij Ajax. Ik zei: ah, kom nou eens een keertje kijken. Het was Ajax feynoord in het Olympisch Stadion. Ik had zijn doorrijkaart. En ik zet mijn auto daar bij de Eretribune neer. Ik ben nog even naar afloop in de bestuurskamer geweest. En toen kwam ik terug. Er waren alle vier mijn banden doorgesneden. En toen dacht ik: nou schrijf ik er mee uit. Ja, was dat een grap? Ja, eh, gewoon de baldadigheid waarschijnlijk. of zo toen al. Het randgebeuren. nou dat is vier jaar geleden of ja. vijf jaar geleden. Maar het, het hele randgebeuren eromheen is... Uh, vind je zin... niet leuk meer? Nee, vind je niet leuk. Nee, ik, is het, ook. het is zelfs zo dat ik was de deze zomer was ik uh, gast hier... Op een, op een boot naar het wereldkampioenschap. Vier en een halve week. Dus we, ik, we zijn bij alle in Palermo, in, in, in, in Cagliari, in Rome. We zijn, we zijn overal geweest met die boot. En... Alle mensen die gingen dus met bussen. Moesten anderhalf uur van tevoren aanwezig zijn. Drie keer gefouilleerd. Dus ik zorgde dat die mensen in die bus stapten naar het, sta naar het stadion dan. En dan ging ik lekker op de boot ging ik naar de televisie kijken. Juist. Ja, ik, heb geen één, ik ben overal geweest. Ik heb geen één wedstrijd gezien. Alleen op televisie. Juist. En dan zie je het nog beter. ook. Ja, dan als... krijg je de herhaling ja. ook nog. Ja. Want er kwamen mensen terug aan boord die zeiden... God, hoe zat het nou met het doelpunt? Want wij hadden dat goed gezien natuurlijk. Zeg, maar, zijn we nu zeer binnenkort wel even iets... Uh uiteraard van jouw cd laat maar ik wil nog even weten... of het waar is Luister, dat weet ik ook nog niet. Ik hoorde dat de wedstrijd vanavond wel wordt uitgezonden op televisie, maar ik heb er nog nergens bevestiging van gekregen. Ja, ik maar, dacht het wel, ja. Wat wordt dat vanavond? Ik uh, denk uh, dat het uh, gelijkspel wordt. Ik denk 0-0 of 1-1. Zoiets? Ja, zoiets, ja. Nou, dat zullen we dan eens even afwachten. Um, ja, Boskamp heeft zoveel gedaan, Luister, hij is In de jaren zestig bijvoorbeeld heeft hij ook meegespeeld... in Ja-zuster, Nee-zuster. En wel als Griek. Griekse gastarbeider. Een ja. Griekse gastarbeider. En uh, uh, wat hij zingt, dat heet, zogenaamd op zijn Grieks... Stroei-foei. Stroei-foei gaan we naar luisteren. TEQUILA STANI ULVU STRIVUY PAN PAN PIOS NA TEQUILA STRIVU PATSOS PATSOS DRUM KAKIRA PATSOS PATSOS DRUM larira. strui STRIVUY CAN CAN KIOS NA TEQUILA ULVU hij zingt over zijn vaderland. Hoe weet u dat, voel ik. Hij zingt over zijn vaderland, het verre, verre Griekenland. Hij zingt over het plekje waar hij woonde met vier schapen. De warme zon, de blauwe lucht Hij woonde in een klein gehucht Hij zingt over het heimwee Dat een dans belet te slapen oh. La Stan you'll Struy Voo Pan Pan Pios Nat Kula Struy hatsos hatsos drumka Drum Kakira Patsos, Patsos Drum Larira Struy vu, Kan Kan Kios Nat kilastani Struy hij zingt over zijn vaderland, het wonderschone Griekenland. Hij zingt over de druiven die hij bij zijn vader deelde. Hij drinken uit een koele bron, de dorre grond, de hete zon. Hij zingt over de lamren waar hij zaterdags mee speelt. strijul vu. Hatsos hatsos drunka dirá, pansos pansos drumlarivá, strui vu. Gaane gaane kios natte kila sta Ja, Hans Boskamp. hij werd uh, mede op die plaat hoorde u de stem van Hetty Blok en van Leen Jongeward. Hans Boskamp was Griekse gast gastarbeider erin. het liedje Stroeifoei. Uh, Hans, we gaan even terug naar de rol die jouw vader in je leven heeft gespeeld. Uh, jouw vader is natuurlijk vooral beroemd geworden in potash en perlemoer. Wat natuurlijk meeste mensen niet weten. Waar komt dat stuk eigenlijk vandaan? Of waar kwam dat eigenlijk vandaan? Uh, oorspronkelijk heette het potash en perlmoeter... En het is geschreven in 1904 door een Amerikaan, Montague Glass. En dat is met heel veel succes, met name in het Jiddische Theater in New York, opgevoerd. Gevoerd. En dat is naar Nederland gehaald in, in de dertige jaren door Corruis en Louis de Bree. Die hebben dat voor de oorlog ja. gespeeld. En uh, na de oorlog toen... Uh, Job Kaart, die kwam, ik weet nog heel goed, die kwam dus, dat is een schitterend verhaal misschien. Mijn vader produceerde zelf ook na de oorlog nog wat operettes en zo. En het ging niet al te best. En Job Kaart, die komt op een dag bij ons thuis. En eh, mijn moeder, die zat er, mijn vader. En die zegt: Nou, joh, luister eens, zullen wij samen dat Potters en perlemoer gaan spelen? Toen zei mijn vader: Nou, dat vind ik een heel goed idee. Hij zegt: ja, hij zegt Nou, dan zullen we dat ook samen produceren dan. En toen zat mijn moeder nee te schudden. En eh, toen heeft mijn vader, die zei van... nou ja, ik wil het wel spelen met je... maar ik wil het niet produceren, engageer me maar. Want mijn moeder dacht, je moet niet weer risico nemen. Nou, dus mijn vader zei kaart, nou dan doe ik het alleen... en dan, kom je gewoon, dan krijg je gewoon een contract als acteur. Nou, het, het, het, het, het, het, het, het vervolg kent iedereen. Het is dus een enorm succes geworden, het en Perlemoe. En Kaart is miljonair geworden daarmee. En mijn vader... Die had een goed salaris. Maar, dus dat is een foutje van mijn moeder geweest eigenlijk. En ik heb het een aantal jaren daarna... Toen had Kaart geen zin meer. Toen heb ik het overgenomen. ben ik producent geworden van dat stuk. En uh, toen was... En mijn vader, die waren bij mij in dienst. Natuurlijk op zichzelf ook heel vreemd, natuurlijk, dat je vader bij je in dienst is. En in dat stuk, ik moest toch elke avond me af te rekenen. En uh, toen dacht ik, nou, dan ga ik zelf maar een rol erin spelen ook. Want het scheelt me acteur hè, en ik moet het toch zijn. Dus ik heb alle mannelijke rollen gespeeld in Potters en Perlemoer. Want ik heb het 1800 keer gespeeld ook. En. Uh, dat, eh, ik heb alle mannelijke rollen gespeeld. Zelfs Perlemoer. Want op een gegeven moment toen brak eh, Job Kaart die brak zijn heup. En toen heb ik dat in één dag die rol van Perlemoer overgenomen. En eh, dat heb ik, toen, heb ik nog anderhalf jaar met mijn vader gespeeld. En dat is een enorme belevenis geweest. Ik heb zo ontzettend veel van die man geleerd. Ook voor die tijd. Ook van Job natuurlijk. Want het waren natuurlijk twee oude rotten in het vak. En dat was elke avond was het anders ook. Hè? Er kwam elke avond, kwamen andere geintjes erbij. Ja. En het, Mijn vader heeft me ook wat, wat het ene en ander dus geflikt, mag ik wel zeggen. Hoor. Die, die stelde me echt wel voor... Uh, ik kan me nog herinneren, één een, een, een anekdote zal ik eruit vertellen. Toen ik dat over moest nemen, is natuurlijk kijk, de hele pers in de zaal... en ja, Perlemoer, kaart, om daar diezelfde rol te spelen. Dus ik was zo nerveus. En Potters die is eerst op, en Perlemoer, wat ik speelde... die moet later binnenkomen. Ja. En ik stond achter, ik weet nog, achter die deur... stond ik te wachten op mijn opkomst... en ik stond helemaal te trillen van de zenuwen. En ik kom op, en dan is de tekst: uh, Goedemorgen. En dan zegt hij: ook, Goedemorgen. En dan moet hij zeggen: Eh, wat ben je, laat. En dan moet ik zeggen: Laat? Ik ben helemaal niet laat. Het begint al ruzie te maken ja. als hij binnenkomt. Nou, en ik kom binnen, trillend kom ik binnen. Ik zeg: Goedemorgen. En mijn vader zegt: Goedemorgen. hij eh, zegt: Wacht eens even. Zit die Maurits, kijkt me zo. Die bij mij gezondje lijkt op mijn zoon. Ja. En toen begonnen de mensen begonnen te klappen. En toen was ik over mijn zenuwen heen. Ja, ja. Maar een oude rot was het. We gaan u natuurlijk luisteren, als iets laten horen. Het potje pellen niet ongeestig is. Toen ziet ze dit in het archief Toen was er een heel lief meisje die zei: dat is de 25e voorstelling, hè, Die u zoekt in plaats van de 25 honderdste voorstelling. Ja, is ongelooflijk voor het eerste stuk. De 25-honderste. We u nu een stukje uit de oude pot... ...als je een perle moet horen. Wat ik je zeg... ...familieleden van vrouwskant ...ja? HZO. <lacht> wat, wat, wat, wat is HZO? Hang ze op. <lacht> <lacht> Jumboën. Drie creaties en een beetje vlug. Ja, maar vullen winnen ze nog niet. Ach, ik ben er wel... Ik ben net binnengekomen. Wat zegt u, je vrouw? U is net binnengekomen, zeg u? Ach, nou, ik. Uh... Wat zegt u? Ze zegt nou, ik. Uh... Ja, dat versta ik wel. Zeg, zeg eens even, je vrouw, wat een soort zaak denkt u dat wij hier hebben? Een tingeltangel? <lacht> of een ministerie? Zeg je van de brutaliteit? Om half tien komt ze binnen. Het enige wat ze zegt, ik ben net binnengekomen. Als meneer Pernoeuw, het is mijn schuld. Ik heb u vergeten te vertellen dat ze opgebeld heeft om te zeggen dat de grootmoeder ziek is. Oh, ha ha had u gebeld dat ook hoe ziek was? <lacht> vindt u dat het zou wel eens komen, juffrouw Lewin? En, en als er nou eens een klant gekomen was en die had gezegd, ik wil een jurk zien aan het lijf van een mannekwijn. <lacht> Had ik te moeten zeggen, kijk u maar even door de telefoon. Juffrouw, een model kan er zaken niet per telefoon afhandelen. Oh, ik heb toch zeker opgebeld en gezegd dat mijn grootmoeder ziek was. Ah, Maurits, nebisch. Als de grootmoeder nou ziek is. is Schlemiel, de grootmoeder is altijd ziek. Ik ken die grootmoeder toch niet? 2200 maal Potash, dat is vanavond Johan Boskamp. Een plezierige huldiging voor deze rasartiest die vanavond voor de voorstellingen het Centraal Theater al begon. Potash Boskamp werd afgehaald van huis met een landauer, ondanks het slechte weer, met de kap naar beneden. En met muziek voorop en gevolgd door zeer bejaarde auto's naar het Frederiksplein gereden. Daar op die historische theaterplek waar hij als jongen al zijn loopbaan was begonnen bood Jan Blazer, zijn huidige tegenspeler, hem een grote latiuskrans aan. Jo, Willy Alberti, van de, ik mag wel zeggen van de lichte muze En Arie de Oude, onze beroemde Amsterdamse middenvoer en ondergetekende. En we zijn dus voor de radio, ik moet dus even zeggen dat ik Jan Blazer ben. Wij hier op deze voor jou historische plek hebben het grote genoegen... om je deze erekrans om de schouders te hangen. Nou, ik heb. Jan, ik heb werkelijk geen woorden van dankbaarheid voor dit grote feest wat je mij vandaag bereidt. Ik dank je hartelijk, jullie allemaal jongens. Ik wil niemand vergeten, ik wil jullie hartelijk uit de diepste van hart bedanken. Ja, u hoort een stukje bij de 2500ste voorstelling van Potter en Perlemoer. Hans op Potters en Perlemoer zijn nog vervolgen geschreven. Hè? Ja, het oorspronkelijke stuk heet dus Potters en Perlemoer... dat is Potters en Perlemoer, ja. in textiel. En dat is ook het beste stuk, moet ik heel eerlijk zeggen. En toen hebben we later hebben Johan Blazer, de vader van Jan Blazer... Ja. en Jan Blazer samen, hebben ze twee vervolgstukken geschreven. Potters en Perlemoer met vakantie... en Potters en Perlemoer en de Pekinees. En, en er is nog iets anders gebeurd. We hebben namelijk... Uh, een aantal jaren later, eind 70 jaar, zat ik bij het Volkstoneel. En toen hebben we, heeft Edi Asser een musical gemaakt van Potters en Perlemoer. En dat heette Potters en Perlemoer Hofleveranciers. Ja. En... en dat heb ik met Lex met toen gedaan. En daar heb jij ook een nummer van op je cd staan. Nee, er staat geen nee. nummer van op de cd. Nee. Oh. Dat staat op de cd van Potters en Perlemoer Hofleveranciers. Juist, maar we willen dat toch even horen, luisteraars. Dat is het liedje dus het Potters en Perlemoer Hofleveranciers. Dat is met Lex Houdsmit en Hans Boskamp. En het heet Als ik het niet doe. Als ik het niet doe, tijd, als ik het niet doe. Tijd, die, als ik het niet doe, als ik het niet doe, als ik het niet doe, wie doet het dan als ik het niet doe. Ten, dij, als ik het niet doe. Tijd, dij, als ik het niet doe, als ik het niet doe, als ik het niet doe, wie doet het dan. Ik word elke maandag wakker met een houten kop, veel te veel met dametjes geproost.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 Zag nog net dat Eva in de appelbit Stond er tamelijk beteuterd bij Vroeg aan haar waarom ze zoiets onverstandigs deed Waarop Eva zei dede het, het allemaal voor zin Ik loop traal en vertel zo nu dan een wiet Houden moed erin Als ik het niet doe blij blij blij als ik het niet doe blij blij blij als ik het niet doe als ik het niet doe wie doet het dan Je doet, nee nee nee als ik het niet doe, nee nee nee als ik het niet doe, als ik het niet doe, als ik het niet doe, we doen het dan. Als ik het niet doe, nee nee nee als ik het niet doe, nee nee nee als ik het niet doe, als ik het niet doe, we doen het dan. Ja, van de plaat Als ik het niet doe, gezongen door Lex Schoutsmid en Hans Boskap. Ik hoop dat Lex luistert, want dat is een goede vriend van Hans en omgekeerd. Uh, Hans, na enkele jaren uh, in theater en TV te hebben gewerkt, kom je ook carrière, gaat hij weer een andere kant op? Je komt bijvoorbeeld bij een platenmaatschappij terecht. Ja, dat is in uh, 67 geweest. In 1966 heb ik samen met Paul Keizer dus uh, toch, ik denk, een van de mooiste producties. Uh, geproduceerd die Nederland ooit gehad heeft. Dat was namelijk Fiddler on the Roof aan de Tefka. Ja. En uh, toen gingen Paul en ik in 1967 uit elkaar. En, uh, want hij wilde andere dingen gaan doen, meer musicals, en dat zag je niet zitten. En ik was uh, op een feestje in, in, ik was in New York met Jerome Robbins. Dat is de, de, de man, de grote regisseur uh, en de maker eigenlijk van Fiddler on the Roof in Amerika. En ik ben daar op dat feest. En dan kom ik uh, uh, Ger Oer tegen. Dat was de directeur, van de van eigenaar van Bovema. in Inheem, Heemstede. Ja. En uh, later I.M.I. Bovema. Ja. En die zei tegen mij, hij zegt, luister eens, ik zoek een, een tweede man bij me. Voel je er iets voor? Ik zeg: nou, laat maar eens praten als ik terugkom in Nederland. Dus uh, toen kwam ik terug en toen ben ik dus uh, uh, bij Bovema in dienst getreden. Daar heb ik dus de internationale PR gedaan. En later ben ik directeur van de uitgeverij geworden van Anagon... En uh, dat heb ik vier jaar gedaan. En toen begon het toch weer te kriebelen. Toen ben ik toch weer, na die tijd, ben ik weer theater gaan produceren. Maar ik heb vier jaar bij Bovet met IMI gezeten. Dat is een enorm leuke tijd geweest. En uh, daar heb ik dus de grootste van de grote leren kennen. Ja, jij hebt onder meer de beroemde John Lennon leren kennen. Ja, John is een goede vriend van me geworden. Ik, uh, samen met hem heb ik dus die zeven dagen in bed bedacht... In Amsterdam. In, in, in, het, hotel in Amsterdam, ja, het grote hotel in Amsterdam. In het grote hotel in Amsterdam. En uh, nou, dat was, uh, dat was uh, enorm leuk. Maar ik heb ook daar de hele Barclay-toestand uh, gedaan. Dat is dus Beko, Asnavoer, Brel, uiteraard. En de Tamla Motown, dus Diana Ross, de Four Tops, de Supremes. Uh, je had dus in die tijd had je dus een Grand Gala, misschien herinner je dat nog wel. Ja, zeker. Elk jaar. En dat was uh, en samen met Piet Bijshuizen en met Willem Duijs... Ja. Uh, zat ik in de commissie en we deden elk jaar dat schitterende gala. Ze, uh, die sleep-in van die John Lennon in ja. dat grote hotel... dat was een verzinsel van jou. Jij hebt dat verzonnen dat ze dat moesten doen. Ja, dat was namelijk zo... Ik was een, dat in, hebben ze kort geleden hebben ze dat herdacht of zoiets dergelijks. Ja, er is dus een, een John en Joko Lennon honeymoon suite geopend. Ja. En dat mocht ik doen, omdat ik dus daar toen inderdaad uh, ook bij betrokken was. En uh, die, ik, ik was in Londen, ik zal het kort vertellen. Uh, ik was elke week voor de, voor, voor de zaak. En ik, toen zei ik waar is John, want ik wou John Lennon zien. Dus ik zei, nou nee, ik zei die man die gaat morgen trouwen in Gibraltar. Ik zeg, trouwens, niemand wist dat. we heb een vliegtuig genomen, ben ik naar Gibraltar gegaan. Ik was de enige platenman ja. die bij het huwelijk was. En dat vond hij zo leuk. We toen zaten we s'avonds in het hotel. Hij zei: Ik wil iets leuks doen. Ik had net die platen gemaakt: van uh, uh, uh, no, no War, Peace, en John loves Yoko... Ja. en al dat soort dingen. Nou, en uh, hij zei: Ik zeg, waarom vind je vindt Amsterdam zo'n leuke stad? Waarom doen we het niet in Amsterdam? Nou, zo is dat ontstaan. En toen hebben we dat... Uh, zijn we dus... gedaan. Ja. En dat is een enorme happening geworden. Ja, het heeft alle kranten gehaald. Hele wereld, de, de wereld. De, de hele wereld ja. zelfs. Zet, je produceerde aan het Tefkai. Ja. En dat werd een enorm succes. Ja. Daar heb je gelukkig, neem ik aan, hele goede herinneringen aan. Schitterende herinneringen. Aan dus... En dat was, Ik deed het artistieke gedeelte. En Paul Keijs deed het zakelijke gedeelte van de productie. Dus ik heb ook de hele kaas samen mogen stellen. Het orkest samen mogen stellen. Heel fijn gewerkt met Hugo de Groot. Dat was de dirigent toen. Ja. En uh, met, met de regisseur uit, uit Amerika, Dick Elfman. En dat is misschien wel een heel leuk verhaal. Uh, toen wij dat gingen doen, toen we het idee hadden... toen moest dus die hoofdrol bezet worden, Tefje. En toen had ik bespreken met Paul Keizer, met Karel Bunnik... was de directeur van Carré. En toen zei ik, nou, goed. En toen zei ze: het zeiden, maar wie had je ervoor gedacht? Ik zei, nou, ik heb een... een dat is een acteur, die rooploopt hier rond. En dat is hem, dat is Lex Goudsmid. Toen zei ze, ja, maar wie is Lex Goudsmid nu? Je moet een grote naam hebben, Kovendijk, uh, Guus Hermes, uh, ja. dat moet... Ik zeg nee. Lex Goudsmid. En ik had de rechten ervan. En daar hebben we drie maanden over gevochten, want zij wilden niet. En ik wilde Lex Goudsmid hebben. En dat heb ik doorgezet met het uh, gevolg wat iedereen weet. Het is Lex eigenlijk, die was toen 53 toen hij het ging spelen. Ja. En uh, dat is voor Lex uh, de grote doorbraak geweest. Ja, daar is hij heel beroemd mee geworden. Want hij heeft ook in Engeland nog gespeeld. Ze, daarna volgen dan nog enkele producties uh, die je gemaakt hebt. Maar ja, ik het maar zo uitdrukken. In 1972 is het een beetje misgegaan. Nou, Toen ging het vo volledig mis. Ik deed toen hair in een tent bij het Olympisch Stadion. En ik deed ook Kutta, musical. Oh ja. Oké. En uh, ik deed nog een ander stuk, uh, Wait Until Dark. En dat ging allemaal mis. En toen ben ik ermee uitgeschreven. En uh, toen heb ik gedacht, nou, ik produceer nooit in mijn leven meer. Dat heb ik ook niet meer gedaan. Heeft niet meer gedaan. Maar je bent toch wel weer heel mooi opgekrabbeld. Jawel. Diep ademhalen, opnieuw beginnen. Ja, ja. Dat geldt dus voor iedereen, ook voor ons. Er nou zit iets zijn van de gek gebaar tegen me te maken, dus ik weet niet wat hij eigenlijk bedoelt. Uh, u hoort Hans Boskamp in. If I Were a Rich Man. Dear God, you made many, many poor people. I realize, of course, that it's no shame to be poor. But it's no great honor, either. So, what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man All day long I'd bitty-bitty bum If I were a wealthy man Never have to work hard All day long I'd biddy bitty bum If I were a wealthy man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 I filled my yard with chickens, turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking each as noisily as they can. And each loud toc, toc, toc, toc. <coughs> will lend like a trumpet in the ear, as if to say here lives a wealthy man. If I were a rich man, all day long I'd biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, never have to work hard. All day long I'd biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man, I'd see my wife, my golden, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals at her heart's delight. I'd see her putting on airs and strutting like a peacock. Oi, what an happy mood she's in! Screaming. At the servants day and night. The most important man in town will come to phone on me. They will ask me to advise them as a Solomon wise. If you please, Reptevier, pardon me, Reptevier posing problems that would cross a rabbi's eyes oi oi oi oi oi and it won't make one bit of difference if you answer right or wrong when you're rich they think you really know if i were rich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 If I were a rich man, all day long I biddy biddy bum. If I were a wealthy man, never had to work hard. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed. I should be what I am Would it spoil Some vast eternal plan If If I were a wealthy man Ja, Hans Boskamp op zijn eigen cd In het wereldberoemde lied If I were a rich man ehm. De klok gaat hard vooruit. Hans, nog een paar vragen, dat kan nog net. Jij hebt de laatste 10, 12 jaar nog in tal van vrije producties gestaan. Hè? In het volkstoneel. Je hebt kluchten met je opdoderen gemaakt. Noem maar eens een paar. Ja, en die hebben we ook voor de Tros gemaakt. De Tros heeft al uitgezonden: Drie is Te Veel. Ja. En er ligt er nu nog eentje op de plank. Die hebben we dus vorig jaar al opgenomen. Dat heet Een Fijn Span. En dat was ook een enorm leuk stuk. De Tros heeft het opgenomen. En het wordt, in dit seizoen wordt het uitgezonden. Met Joop. Met Joop. Ja, Joop die viert dus ook zijn jubileum. Want dat heeft hij net gevierd. Ik hoop dat hij luistert de Hartelijke Route. Ik heb Joop een keer in dit programma gehad. Uh, ja, het was nog voor televisie. Dat was Rond Sint-Nicolaas. Toen heb ik uh, gevraagd of hij Nicolaas nicolaas wilde zijn. Nou, dat was te gillen, eenvoudig. Dat zou best zijn. Ja. Oh man, wat heb ik toen moeten lachen. Misschien is het nog wel eens iets om het ook voor de radio te proberen... maar dat hangt van de producer-regisseur, dat had van zits af. Uh, jij bent nou 58, vijftig we allemaal Nou, dat is echt wat je noemt een laatste ik vraag. Wat wil je nou nog met je carrière? Wat wil ik? Ik, wil, uh, ik ga me nu dus toeleggen op dat zingen. Ja? Ik wil dus met mijn eigen repertoire... Solistisch gaan werken. En uh, dat is. Op het ogenblik is dat nog voor besloten partijen, meestal voor grote feesten. En uh, die presenteer ik dan. En daarnaast treed ik ook op. Maar in de toekomst misschien ga ik toch iets in het theater doen. Met dit repertoire. En uh, ja, uh, dat is toch over een aantal jaar. Ik denk over een jaar of vier, vijf. zou ik het ontzettend fijn vinden om nog eens een keertje fitter om de beroep te gaan doen. En dan ja. misschien te spelen. Daar moeten we maar wachten, of wachten. Het, het is een is. beetje duur, hoor, om het te brengen nu. Zo, is het zo'n dure ja. productie? Het is, nou, het alle, alle, wat, wat van, en daarom heb ik ook erg veel respect... ook dus voor uh, Van der Ende, wat hij doet... en uh, de jongens van Theater Carré... dat ze dergelijke grote risico's aandurven nemen. Want hele miserabele, wat nu komt ja. ook, is ook een, een waanzinnig dure productie. Ja. En uh, Fittler on the Roof, wat wij toen gedaan hebben... daar deden uh, 74 mensen aan mee. En het is een package deal. Dus je mag dus niet het kleiner doen. Je mag niet de violist minder nemen. Dat staat in het contract. Je moet een getrouwe kopie maken van de voorstelling zoals hij in New York was. Dat wil zeggen dus dat uh, ja, als Carré uitverkocht is met uh, normale prijzen... dan moet er nog geld bij. Tja, dat is natuurlijk een lefstuk hè, ja. om dat dan nog te brengen. Eh... Uh, nou, Hans, ik wens jou uiteraard nog heel erg veel succes. Ik was erg blij dat je naar de studio op wilde komen. Daar dank ik je dan natuurlijk ook voor. Uh, veel succes, vooral ook met je cd en met je toekomstplannen. En dan eindigen we met het liedje, ook weer van de cd van Hans Boskamp. To Life. To our prosperity. To good health and happiness. And most important... To life, to life, L'chaim, L'chaim, L'chaim, to life. Life has a way of confusing us, blessing and bruising us. Drink, L'chaim, to life, to life, L'chaim, L'chaim, L'chaim, to life. One day it's honey and raisin cake, next day a stomach ache. Drink, L'chaim, to life. God would like us to be joyful even though our hearts lie panting on the floor. How much more can we be joyful when there's really something to be joyful for? To life, to life, the highest, the higher, the higher to life. It gives you something to think about, something to drink about. Drink the to life, to life, the Lugayem, lugayem, to life. It takes a wedding to make a say. Let's live another day. Drink, lugayem, to life. We'll raise a glass and sip a drop of schnapps in honor of the great good luck that favored you. We know that when good fortune favors two such men, it stands to reason we deserve it too. To us and our good fortune. Be happy, be healthy, long life.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 And If our good fortune never comes Here's to whatever comes Drink the higher. U hoorde Joop Landree in gesprek met Hans Boskamp... in een aflevering van De Duvel is Oud, een bijdrage van De Tros. Eerder uitgezonden in 1990. De acteur, zanger en voetballer werd geboren op de datum van vandaag... 7 mei in 1932 en overleed afgelopen maart op 78-jarige leeftijd. Vertrokken naar de eeuwige jachtvelden, net als gastheer Joop... Onnavolgbare radiomaker. Hij overleed in maart 1997. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen, die kunt u aan ons kwijt via onze site. Dat adres is nachtvluchten.fm. www.nachtvluchten.fm U vindt daar alle contactmogelijkheden. En u kunt daar eventueel ook een bericht achterlaten in het gastenboek... mocht u uw pennenvruchten willen delen met andere luisteraars. Onze samenstelling vindt u ook op die site en ook op teletekstpagina 331. Um, ja, er staat ook nog steeds een prijsvraag op onze site nachtvluchten.fm. En uh, u maakt bij deelname, en het juiste antwoord... kans op het boek Fighting for Success... van onze nachtvluchten-sportivo-gast van vorige week... voormalig bokser Arnold van der Leiden. Arnold stapte maar liefst 254 keer in de ring voor een duel. In hoeveel boksgevechten sleepte hij de winst binnen... In 213, in 233 of in 253 gevechten. U kunt het antwoord invullen via de site... maar u kunt ook schrijven aan Max... ter attentie van nachtvluchten... en nu zie ik het postbusnummer staan... en realiseer me dat ik dat in het vorige uur verkeerd heb gezegd. Postbus 518, 1200 Alpha Mike in Hilversum. We hebben drie exemplaren van Fighting for Success... die we kunnen weggeven. Dus van de 254 keer dat Arnold van der Leiden in de ring stapte... Hoeveel keer daarvan won hij? 213, 233 of 253 keer? Kijk maar even op nachtvluchten.fm. Het is tijd voor een kort journaal, daarna zijn we bij u terug. En is het tijd voor zo'n mooi gesprek van Gerard Klaassen met een bijzondere gast in het programma Anders Denkende van RKK. De eer is ditmaal aan zangeres Lenny Koer. Tot zo.